eigenlijk Met vier man achterin staat tegen twee aanvallers van Barcelona. Messi dat middenveld telkens opzoekt, daar ook telkens aan speelbaar is. Maar vervolgens nog niet al te gelukkig in zijn acties is. Nu Daniel Alves weg. Ook Messi dus weer bereid om de bal daar aan te nemen. Een korte 1-2 met Via Gaat hij zelf schieten. Wil de bal terugbrengen naar Messi. Dat lukt niet. En uit de tweede lijn wil Daniel Alves schieten. Dat lukt ook niet. Dan krijgt Via op de kop van het strafgebied die bal weer terug. Komt er een voorzet. En 1-0. De voorzet is van Xavi. En dan komt denk ik Pedro naar de bal toe gelopen van de andere kant. En die zet zijn voet er ook wel tegen. Maar die bal stuit het net langs de paal bij Van der Sar. Het is een uh, aardige Barcelona aanval. Het is een eerste serieuze kans in deze wedstrijd. Die dus uh, door Pedro niet wordt verzilverd. Wat naastgeschoten. Ja, hij, hij schrikt er misschien zelf van. Wordt ook nog achtervolgd door Ferdinand. Je ziet Ferdinand ook naar Fini's. kijken van ja, wie... Van deze mensen zouden wij nu oppakken. En welke rol speelde Fabio daarin? Want er rechtsachter liet Pedro, die op papier dus aan de linkerkant is begonnen, wel gewoon vertrekken. Zonder dat hem een strobreedte in de weg werd gelegd. En zo kon hij zich dus ineens voor Van der Sarre gaan, uh, gaan melden. Barcelona mag gaan ingooien na iets meer dan een kwartier. En een 0-0 stand, dat gaat Alves doen. Alves maar, maar terug naar Piqué, de centrale verdediger. Die daar dus lang stond met Pujol. Ook een tijd met Busquets heeft gestaan. Maar Busquets is gewenst op het middenveld. Heeft die bal nu. En Mascherano, die op het middenveld misschien wel tekort komt... is een uh, vondst gebleken centraal achterin. En daarom in misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het jaar... spelen daar Mascherano en uh, Piqué centraal achterin. En heeft Musquets dus een plekje op het middenveld. Iniesta ook op het middenveld van Barcelona. In de middencirkel, bal eventjes terug naar Xavi. Xavi plaatst naar de linkerkant, daar waar Abidal wat ruimte heeft. Abidal komt, Valencia moet mee terug. De bal gaat naar Iniesta, die wil langs zijn tegenstander. Carrick in dit geval, dat lukt niet omdat Carrick met een goede sluiting naar de bal gaat... Maar de bal wel weer eigenlijk per keer in de post terug aflevert bij Barcelona. Want er is Iniesta weer, 20 meter van de goal, 16 meter van de goal en een steekpaasje. Maar dat steekpaasje rolt aan iedereen voorbij. Met name Pedro die dat balletje graag gaat willen ontvangen. Maar onder druk van de meegelopen Fabio niet daaraan toekomt. Bovendien ook Van der Sarmen, een paar snelle ferme stappen zijn doel uit. Boezemde dan de aanvallen van Barcelona, blijkbaar voldoende angst in. Om niet meer bij die bal te kunnen uitverdedigen van United dan in de maak met Fabio. Even weggeloven nu bij Pedro. Moet dus worden overgenomen op het middenveld. Iniesta er naartoe, ook Busquets. Kan United daarvan profiteren als ook Gix zich nu komt melden. Op een meter of 25 van het doel maar de bal niet onder controle krijgt. En Barcelona opnieuw overneemt. En dan zijn er wat mensen van Manchester United door de bal. Voor de bal, wat automatisch betekent dat er wat meer ruimte is voor Barcelona om te voetballen. Het gaat allemaal wel wat omslachtig, het verplaatsen van de linker naar de rechterkant. Maar het komt uiteindelijk goed. Via Alves, via Xavi nu, die de middenlijn is overgestoken. En uh, Messi vindt in de as van het veld. Met een simpele beweging is die Gix kwijt. Dan één man kwijt, twee man kwijt, drie man kwijt, vier man kwijt. Paas geven op Pedro. Pedro komt van links. En dan is er nog één man die denkt... Nou, misschien kan ik redden wat dat redden valt. En dat is Fidic Die dan oversteekt en uh, Pedro uiteindelijk de voet dwars zet. Maar het is uh, accelereren met een hoofdletter A wat hij doet. En dan behangt die bal aan een touwtje. En dan hebben we het natuurlijk over Messi die niet te stoppen leeft in deze aanval uiteindelijk een goede steekbal gaf en die bal nu weer heeft. Ja, je, dat zijn de momenten dat je denkt, waarom is voetbal eigenlijk een teamsport? Want hou die bal nou lekker zelf en probeer het, maar dat deed hij niet. Nu Alves vanaf de rechterkant van het veld zoekt weer Messi. Komt hij er in tweede instantie nog wat toe? Nee, want als je naar achteren leunt om de bal te controleren, dan heb je kans dat je omvalt, dat overkomt hem. En Barcelona moet dan naar achteren lopen, maar sterker nog, dat doet hem maar heel eventjes. Want de diepe bal van United, dat nu ook met alle mensen op de eigen helft blijft hangen. Is alweer voor Barcelona onschadelijk gemaakt. Omdat de bal buiten het bereik van Hernandez in de voeten komt van Victor Valdes. De keeper. En Barcelona heeft na nou ja, wat ik al eerder zei. Een wat stroeve openingsfase van 6, 7, 8 minuten. De wedstrijd behoorlijk in handen. De touwtjes in handen. Het heeft de regie. Het heeft een grote kans gekregen via Pedro. Zo even met een aardig dribbeltje van Messi opnieuw gevaarlijk geweest. Kortom, Barcelona komt beter en beter in het spel. Met Messi, met uh, Xabi in de middencirkel. Kijken om zich heen. Spelers van Manchester United achter de bal. Die van Barcelona in beweging. Messi altijd aan de rechterkant. Tikte maar weer even terug naar Alves. Xabi dan die de bal drijft. Met Garrick als een soort schaduw. Twee koppen groter. Maar de uh, man met de bal heeft altijd de beste rechten. En dat geldt in dit geval ook voor... Uh, Barcelona. Xabi heeft de bal alweer terug gehad. Speelt hem naar Messi. Weer in de as van het veld. Is met een simpele voetbeweging. Park kwijt. Xabi weer gevonden. 3, 4 meter voor het strafschopgebied. Kan er geschoten worden door VIA? VIA. Het scheelt een meter. Het scheelt een meter. Misschien nog minder. Als er een hele snelle combinatie is. Uiteindelijk David VIA gevonden. 3 meter voor het strafschopgebied. Hij ziet ruimte. Aannemen. Schieten. En dan uiteindelijk een bal naast de goal van Edwin van der Sar. Net is VIA te laat. Kan niet meer het been uitsteken. Dit moment ook weer gehad. Het is nog altijd 0-0. Er is op dit moment maar een ploeg die voetbal te gevaarlijk is. En dat is die ploeg uit Catalonië. Ja, maar dat komt, dat doet Manchester, vind ik toch zichzelf aan omdat het achteruit loopt. Daar waar het in de eerste fase van de wedstrijd wel naar voren durft. Maar nu achteruit loopt, dan komen de problemen vanzelf. Natuurlijk hoe een tegenstander voetbal helpt ook niet echt, dat begrijp ik. Terwijl Messi nu weer aan een solootje begint, Evra tegenkomt. Nee, de bal in één keer meegeeft aan via in het strafschopgebied, via tegenstander is eigenlijk niet goed. Die bal kan terug naar Messi, gaat hij schieten? Nee. De tegenstander Ferdinand laat zich daar wel heel makkelijk van de bal zetten. Lijkt niet goed te weten waar die bal is. Maar Barcelona profiteert niet ten volle. Sterker nog profiteert helemaal niet omdat de aanval Spaak loopt. Net zoals deze uitbraak van Manchester United als Park wel probeert Hernandez weg te sturen. Maar voor de zoveelste keer vanavond de Mexicaan de vlag omhoog ziet gaan voor buitenspel. 20 minuten op de klok. 0-0 stand. Barcelona komt, maar dat had u begrepen, behoorlijk op toeren. Met zoeken nu naar Pedro, gevonden aan de linkerkant met Fabio in zijn buurt. Pedro kan aannemen, kan nog even nadenken en uiteindelijk bij Iniesta inleveren op het middenveld. Samen met Xabi kunnen zij eventjes wat combineren. Uiteindelijk de aanvoerder van Barcelona. Weer Fia gevonden, Fia schiet en de redding van Van der Sar. Fia staat aan de rechterkant van het schapschopgebied, kan aannemen, ziet het gaatje en trapt in één keer. Edwin Van der Sar had al gezien dat de spits van het Spaanse elftal die ruimte had. En dus in één keer kon hij ook reageren op het schot in de verre hoek. Hij heeft hem te pakken. Heeft hem nu op de grond liggen, Edwin van der Sar. En trapt de bal naar voren. Maar doet dat, ja, een beetje in de geest van Manchester United in deze fase van de Champions League finale. Doet dat ongelukkig. In één keer over de zijlijn. Barcelona levert vervolgens die ingooi in bij Ferdinand. Maar Manchester United levert op zijn beurt dan weer in bij Barcelona. En de man met het balbezit heet Victor Valdés. Nu wel opgejaagd. Nu zet Barcelona af. Sorry, Manchester is het wel druk. Rooney doet mee. Hernandez moet mee. Maar een simpele lichaamsschijnbeweging van Busquets lost de problemen eigenlijk in één klap op. Rooney de verkeerde kant op. En dus ineens alle ruimte toch om rustig te draaien en te kijken. Viaal weer aan de bal. En in de middencirkel Iniesta. Messi. Weer een korte combinatie. Messi blijft structureel. Een meter of uh, 10-15 uit de spits spelen en is eigenlijk gewoon extra middenvelder geworden. Ik heb dat eerder gezegd, twee spitsen via een Pedro, waarbij de ene van binnenkruid via de andere aan de zijlijn blijft. Pedro staat dan daar te wachten. Inies, daar komt, daar is Messi en daar komt de goal. Nee, want er zit een sliding tussen van Vidić. Want Manchester United kan niet zo blijven spelen, want als ze dat doen dan gaat het gegarandeerd mis, tenzij ze hopen op een counter zoals nu als Rooney weg is, maar uiteindelijk zeer vakkundig door Mascherado van de bal wordt gegleden. Maar als dat het spelletje is, dan uh, denk ik dat Manchester United een wonder nodig heeft. En een paar goede kouders om hier een resultaat te halen. Eva, namens Manchester United Rooney, die dus net op uh, snelheid probeerde uh, er langs te komen. Nu geeft hij een paas op Park, die in het sarsopgebied van Barcelona wordt afgetroefd door Piqué. En dan direct weer de voortzetting bij uh, Barcelona, waar nu Busquets over de middenlijn gaat, maar de bal iets te ver voor zich uitspeelt. Daardoor Gix in balbezit gekomen na een interventie van Garrick. Maar daar blijft het dan ook bij. Want uiteindelijk is het eindstation Victor Valdes. En dan hebben de twee centrale verdedigers van Barcelona het balbezit. Piqué en Mascherano. Die elkaar even de bal toespelen. Ik sta ik de ik doe ook even mee met dit leuke triootje. En dan gaan we weer eens verder naar voren denken. Even kijken. Laat mensen in het maar zich eens even hergroeperen. En dan gaan we maar weer eens wat verzinnen. Halen we weer iets uit het grote ideeënboek. En daar hebben we dan toch altijd nog Messi voor nodig. Maar laten we nu eens beginnen bij Abidal. Linkerkant van het veld dus. Ook Pedro nu. Die krijgt ook de bal. Pedro gaat de bal terug naar Xavi, de aanvoerder die even kijkt nu onder druk van Gix, waar er wat ruimte zou liggen. Nou ja, is hij er eigenlijk wel? je wel. Gevonden aan de andere kant bij Daniel Alves. En die mag dan een paar meter geloven met de bal om hem volgens weer in te leven bij Xavi. Xavi kijkt om zich heen en haalt de bal even stil. Achter de voet langs. Daniel Alves weer. Messi aan de rechterkant. Park nu even daar, zijn schaduw. De bal weer terug naar het centrum, naar Xavi. Voorin is er eigenlijk weinig beweging. Zeker nog, er is geen beweging. Nu zegt Xavi ook kom eens, want ik kan niks met die bal. Dan komt Via naar de bal toe. Die kan hem onder druk van de verdediger alleen maar terugkaatsen naar Daniel Alves. Gebeurt nog een keer. Gaat de bal naar Xavi. En dan is er eindelijk wat ruimte gevonden aan de andere kant. Bij Abidal die nu komt. En dan Valencia tegenkomt. Dat de bal breed geeft aan Iniesta. Iniesta, Messi. Gewoon geduldig rondspelen. En kijk, ja, Messi gaat weer eens langs Park. Geeft de bal mee aan Xabi in de loop. Maar dan moet hij nog wel even afrekenen met drie mensen in dat gebied van Manchester United. En dat zijn er dan recht tweede veel. Uiteindelijk Rooney gevonden vanuit de achterhoede van Manchester United. Fabio via Rooney die gaat dan wel wat risico nemen door tussen Messi en Pedro door te gaan. Vervolgens weer terug naar Ferdinand van de start. En Pedro jaagt gewoon door. Nou, Ferdinand aangespeeld. Maar ik heb het idee dat hij die bal daar helemaal niet wil hebben. Ja, ja, ze spelen het dan uiteindelijk toch nog wel aardig uit, hoewel, hoewel, hoewel, nee, nu toch bal kwijt op het middenveld, daar komt via, die wordt neergelegd, spel gaat door, Messi straks opgebieden binnen, struikelt over zijn eigen benen en de bal. En dan was bij Manchester United iedereen boos omdat dus eindelijk dat moeizame uitverdediger toch spaak liep en een mogelijkheid opnieuw inluiden voor Barcelona. Maar Manchester komt met de cirk vrij, terwijl nu zelfs Xavi of Hernandez... Helemaal aan de linkerkant van het veld wordt opgejaagd en de bal moet terugspelen. Maar nu wel weer aanspeelbaar is als hij doorloopt de andere kant weer op. Daar is de Mexicaan Hernandez Vanaf de rechterkant herstel, linkerkant. Bal voor het doel. Niet te beloven voor Park, niet te beloven voor Rooney. Met uitverdedigen van Barcelona ten koste van balverlies. Want die bal ligt voor de voeten van Vinic. die dan op zijn beurt. Onder druk van twee rode bal. De bal alleen maar kan terugspelen naar Van der Sar. Die twee centrale verdedigers die tot nu toe toch het geluk hebben dat als die aanval van uh, Barcelona... Die door de as van het veld komt en uiteindelijk op de rand van het schrassopgebied belandt van de Engelsen. Dat zij dan toch steeds net nog een voetje ertussen kunnen zetten. Waardoor de aanval en elk geval die daar beginnen bij Messi, Xabi en af en toe met Pedro toch regelmatig spaak lopen. Maar het is meer geluk dan wijsheid. Manchester United nu met Park terug naar Garrick. Garrick moet dan verplaatsen naar Fabio. Die heeft wat ruimte. Na 26 minuten aan de rechterkant. Kan die opkomen? Ja, hij heeft daar hulp zelfs van Valencia. Valencia ook aan die rechterkant. Met Abidal in zijn rug. Valencia, Fabio. Fabio in ja, het midden gevonden. Maar die verliest dan de bal. Dan kan er een snelle counter komen van Barcelona. Linkerkant van het veld met Iniesta aan de bal. Maar het gebeurt nog op de eigen helft. Die heeft iets gezien wat niemand zag. Maar een paas over het hele veld die nog bijna aankomt. Ook bij Dani Alves. Hoewel ik denk dat het niet de bedoeling was. Ik denk dat Messi die bal had moeten krijgen. Maar dan schoot hij eigenlijk net een meter er voorbij. Ingooi voor Manchester United met Giggs aan de bal. Giggs met een voorzet Oh, dat is een aardige bal zeg, maar die komt net niet over Piqué heen. En dus ook net niet op de borst of het hoofd. Dat had hij misschien nog liever gewild van Hernandez. Het uitverdedigen van Barcelona. Dat bal bezit alweer voor Messi. Die de bal breed meegeeft aan Xavi. Xavi, Pedro in de middencirkel. Gespeelt de bal. En opnieuw Manchester United nu met de bal bezit. Met Giggs. Twee meter nog voor de middenlijn. Aan de linkerkant. Daar waar ook Park zich ophoudt. En die bal in de breedte ook krijgt aangespeeld. Dan maar even terug naar Evra. Evra Garrick. En uiteindelijk gevonden de oudste man op het veld. Edwin van der Sar bezig dus aan zijn laatste wedstrijd. En inmiddels een stuk drukker als we het hebben over de werkzaamheden... dan zijn collega Valdes aan de andere kant. Na precies 27 minuten hij met een lange bal. En die 0-0 stand op het hoofd van Piqué. Dat betekent dat Rooney er niet aankomt. En dat Barcelona nu op eigen helft het balbezit heeft overgenomen. Sterker nog, via Xabi nu op de helft van Manchester is. In de as van het veld. Xabi kijkt, Xabi past. En daar is de kans en daar is de goal. En de goal is van Luis Pedro. Ja, hij is het die het doelpunt maakt. Pedro Rodriguez, dat is de juiste naam. Luis Pedro speelde ooit bij Feyenoord, maar deze Pedro is van een uh, grote soort. Hij maakt een doelpunt in de finale van de Champions League. En wat gaat het dan eenvoudig? Want het is Iniesta die zoekt, die Xabi vindt. Dan wordt er gelopen, er wordt zelfs gewezen. En uiteindelijk is het heel makkelijk voor Pedro om zich vrij te lopen. En dan kiest hij voor de korte hoek en speelt hij de bal langs Edwin van der Sar. Die eigenlijk rekende op een schot in de lange hoek en dus geklopt was. En zo is het 1-0 voor Barcelona. Het is dan wel tamelijk merkwaardig dat je al een uh, half uur lang bijna met vier verdedigers, twee aanvallers in de gaten moet houden. En dat je er dan toch nog in slaagt om een van die twee aanvallers volkomen uit het oog te verliezen. Want wat Filic aan het doen was mag een raadsel zijn. Hij had geen idee meer waar Pedro was. En hij kon eigenlijk in alle vrijheid aannemen. Had anderhalve meter ruimte. Dan is het voor een aanvaller als Pedro niet zo ontzettend ingewikkeld meer om de bal in de doel te rammen. En dat heeft Van der Sar ook gemerkt. Het is simpel hoe Barcelona het doet. Het oogt makkelijk. Dat is het niet. Maar zo oogt het wel. Maar ik blijf zeggen, hoe Manchester het doet, is niet slim. Het is niet slim, het is wachten op problemen. En die komen dan vroeg of laat. Pedro 1-0, 27 minuten op de klok. En Barcelona alweer aan de bal, via Mascherano Centraal achterin. Het grappige is om daar nog even op terug te komen. Hij loopt nog voor de ogen van Vidic. De Swedish raakt hem uiteindelijk gewoon een keer kwijt. En dat is inderdaad met twee simpele lichaamsbewegingen. Daar is Barcelona alweer met Iniesta. Iniesta in de as van het veld vindt Messi. Messi zes meter over de middellijn. is één, twee man kwijt. Uiteindelijk is Garrick de derde. En dat is het rechtere Te veel. Fabio kan eruit. Ongelukkig paasje op Rooney. Makkelijk doorzien door Piqué. En dan is het balbezit gewoon weer voor Barcelona. Even een snelle kaats met Busquets, Xabi. En uiteindelijk de doelpunt te maken. Nee, dit is Fia aan de rechterkant. Ja, kijkt. Even een surplus bijna op een meter of 20 van het doel. Daniel Alves geeft de bal aan Messi. Die staat op 20 meter van het doel. Nou, iets verder eigenlijk nog Geeft de bal dan Breed. Dan wordt er geschoten door Iniesta van grote afstand. Maar daar staat Carrick in de weg. Dan duikt Rooney eigenlijk meer op zijn tegenstander dan richting de bal. Maar omdat Barcelona die houdt, mag het van de Hongaarse scheidsrechter door. En is dus het bal bezit voor Xavi. Lichaamsbeweging. Nog een lichaamsbeweging. Eenmaal kwijt, twee man kwijt. Bal bezit voor Xavi opnieuw. Xavi naar Iniesta, even terug. Dan gaat de bal vervolgens naar Messi. En weer via Iniesta terug naar Messi. Die staat nu met meer mensen voor zich dan achter zich. Dat zegt wat. Zet de aanval zelf op. Loopt dan aan het punt van de aanval. Daniel Alves aan de rechterkant moet een voorzet geven. Maar raakt die bal volkomen verkeerd. En die bal gaat als een soort uh, mislukt schot op doel. Over de kooi van Edwin van der Sar. Na een half uur bij een 1-0 voorsprong voor Barcelona. Het heeft even geduurd voordat het uh, motortje van uh, Barcelona warm was. En voordat het begon te snorren. Maar na een half uur is er eigenlijk van die zwakke beginfase helemaal niets meer over. En heeft misschien niemand in dit stadion en niemand van de tv-kijkers meer een goed woord over voor het spel van Manchester United. Dat dus een plan moest hebben om Barcelona vast te zetten. Dat een plan moest hebben om Barcelona te kunnen verslaan omdat, dat hebben we eerder in deze uitzending nog gehoord van Ronald Koeman, elke ploeg te kloppen is. En dat dat dus ook met Messi en Barcelona moet gebeuren. Maar voorlopig zijn de spelers van Manchester United aan het zoeken naar een oplossing. Zoeken naar de tegenstanders. Ze zijn de weg kwijt. Op het moment dat Ferdinand nu een lange bal loslaat richting de helft van Barcelona. Daar waar het hoogte van het strafsomgebied parkt de bal wel naar binnen kan koppen. Maar daar blijft het dan ook bij. Het uitverdedigen vervolgens van Barcelona. En het heet dan wel Fidic. En die vindt Efra. Het eerste hakballetje alweer gezien van Chavi die de bal met een hakje achter zijn stand van Daniel Alves, dat uh, kan dan blijkbaar. Het oogt altijd wat hooghartig. Het oogt zeker in deze fase van de wedstrijd altijd iets te vroeg, vooral. Maar uh, nou ja, oké. Okay. Nu levert dat een vrije schop op voor United. Omdat uh, twee stations verder, dat moet er dan wel worden bijgezegd, een overtreding door Daniel Alves wordt gemaakt. En de lange mensen van United zich nu eens mogen melden in dat strafhofgebied. Het duurt even voordat de heren Vidic en Ferdinand doorhebben dat er een vrije schop is. En dat ze daar naartoe moeten. Er gaan handen omhoog naar Rooney die die bal gaat nemen. Van ho, wacht even, want we zijn er nog niet. Hernandez is daar. Park is daar. En die twee verdedigers dus, die komen. Giggs staat er net buiten. Park loopt naar de eerste paal. En dan komt, denk ik, het uit bij de tweede. Daar komt de bal van Rooney. Die wordt weggekopt. Nou lopen alle spelers van Manchester United weg. Precies daar waar die bal terecht komt. Wordt opnieuw ingebracht. Opnieuw uitverdedigd door Barcelona via Iniesta. Die raakt de bal verkeerd, maar krijgt hem met geluk bij Piqué. Piqué en Busquets. Kiks Busquets, jaagt wel, maar met een simpele combinatie met Iniesta is Barcelona alweer 10 meter weg. Als Messi uiteindelijk in de middencirkel gevonden wordt nu de middenstip oversteekt. Geeft aan Iniesta. Abidal aan de linkerkant. Dan denkt Valencia ga eens kijken. Nou, zegt Abidal, dan ga ik even terug. Ja, weer een hakballetje in dit geval van Xabi. En dan uh, Messi gevonden. En Messi krijgt even een tikje op de enkels. Ryan Giggs is uh, de dader. Man met veel ervaring. Maar uh, die dit allemaal voor zijn ogen ziet gebeuren. En ook denkt van, ja, ik wil maar eens een waarschuwingstikje uit. Veel helpt het niet. Van een heel snel driehoekje heeft Xabi inmiddels alweer in balbezit gebracht. Aan de rechterkant van het veld. Daar waar Alves wordt opgejaagd door op Park even terug moet. Maar er is niemand die... Uh, van Barcelona op dit moment echt in de war raakt. Van jagende, opjagende en drukzettende spelers van Manchester United. Wat we dat van Gix, uh, vooral niet te hard we hoeven dat hij iets gedaan heeft wat niet mag. Voor het weet gaan mensen erover twitteren en krijg je nog de <laughs> grote problemen ook. En uh, sta je voor de Engelse rechtbank. Piqué heeft het balbezit voor Barcelona. In minuut 33 van de wedstrijd. 1-0 de voorsprong voor Barça door de goal van Pedro. Vijf minuten geleden gemaakt. Abidal aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Schiet de bal tegen tegenstander Valencia. Alt. Dan moet hij teruglopen om de bal binnen te houden. Of in ieder geval ervoor te zorgen dat Valencia er niet mee vandoor kan. Nou, die bal gaat over de zijlijn. Maar wel erg ongelukkig. Dicht bij de eigen cornervlag. Guardiola nu uh, langs de kant. Druk gebaren. En uh, aanwijzingen geven als Barcelona dus een ingooi moet nemen. En eigenlijk... Een beetje wordt opgesloten nu op de eigen helft. Abidal kan een end gooien. Dat laat hij ook nu zien. Is op zoek naar Fia. Fia komt eigenlijk niet bij de bal. Die wordt alweer overgenomen door United. Goeie 1-2. Rooney weg. Rooney met een aardige steekbal. Maar wie wil er schieten? Rooney zelf. Oh, wat een prachtige goal. De geleidmaker van Rooney. Na een zeer vakkundig uitgevoerde 1-2 die de Rooney zelf wordt opgezet. En het is de eerste keer dat United serieus vuurt op het doel van Barcelona. Maar het is meteen raak. En natuurlijk is het dan Wayne Rooney. De 1-2 is goed, de bal komt terug op een meter of 12 van het doel. En ineens gaan de voeten er tegen. En zo blijkt maar weer hoeveel zin het heeft om je tegenstander bij een ingooi bij de eigen cornervlag op te jagen en vast te zetten. Het is uh, prachtig gespeeld, het is goed gedaan. In de herhaling zien we nog dat de 1-2 die wordt opgezet met Gix. Nog wel een beetje riek naar buiten spel, want Gix lijkt wel een beetje buiten spel te staan, maar dat heeft niemand gezien. En Rooney zegt ik ga ze het niet vertellen ook. 1-1. Keurig afgemaakt, Valdes kan alleen maar vissen en zo is Manchester United. Ondanks dat je op het moment dat die goal viel helemaal geen idee had dat het voetballend zich nog zou melden in deze wedstrijd. Zo is er dus altijd een kansje en dat kansje wordt dus nu mooi opgezet en afgemaakt door Wayne Rooney. En dan vooral hij, hij die, uh, waarvan door de spelers van Barcelona wordt gezegd... ja, als er dan toch een speler van Manchester United is die misschien wel bij ons mee zou kunnen... dan is het die Wayne Rooney wel. Nou, dat hij uh, kan mee kan in deze wedstrijd heeft hij in dit geval laten zien. Abidal wordt opgejaagd aan de linkerkant. Valencia is de man die dat doet. En dan mag Abidal gaan ingooien. De ingooi van Abidal luidde uiteindelijk wel... Die goal dus in van uh, Manchester United. Nu komt het wel goed. Want de aanname is van Pedro. Dan moet het terug naar Abidal. En gaat het toch weer mis bij die Franse verdediger. Bal over de zijlijn. En het bal bezit van Spaanse naar Engelse voeten. In dit geval Ferdinand. Die vlak voor de middenlijn. De bal van de rechterkant naar de Fransman Evra aan de linkerkant verplaatst. Gebrek aan ervaring. Hè? Van de. Gebrek aan finale ervaring. Van Abidal. Zeg ik met een knipoogje. Want hij was er twee jaar geleden niet bij. Net als Daniel Alves trouwens. Die nu mag alleen gooien. Maar ze geschorst. Geldt aan de kant van United voor Fletcher die op de bank zit. Ja, zo kan het ook gaan. Uh, de bal bezit voor uh, Barcelona weer 1-1. Dus 10 minuten nog vergaan in de eerste helft. Barcelona zal toch even geschrokken zijn van dit uh, moment. Van deze goal van Rooney. Prachtig uitgespeeld, goed ingeschoten. Maar zoals gezegd, wel de eerste keer dat er überhaupt geschoten wordt. Op dat doel van Valdes. Messi aan de bal. Messi achtervolgt door Valencia. Het lijkt er toch op dat hij hem vasthoudt. Ja, dat. Wordt ook volgefloten, lijkt me, terwijl nu Barcelona door wil voetballen en pas nu door heeft dat dat niet kan. Maar inderdaad overtreding van de speler uit Ecuador, Valencia, die dan nog even in discussie gaat met de Hongaarse scheidsrechter. Maar blij mag zijn dat die scheidsrechter niet na die discussie zegt als je het nog doorgaat dan krijg je nog geel ook. Geen kaarten nog gezien in deze wedstrijd, vrij Barcelona. Hij maakt een wegwerpgebaar en zij was daar heel scherp mee, kom maar even bij me. Kom maar even praten en dan zijn we er klaar mee. Overigens heeft Barcelona nu weer de bal. Via Pedro aan de linkerkant richting de linkerpunt van het schafstopgebied. Even inhouden, dan afgeven op Iniesta. Iniesta legt hem aan de andere kant van het daar Waar Alves komt binnenstormen. Het is doorzien door Manchester United. Maar de bal is weer snel verloren aan Messi. Messi rand het Steekbal geven? Nee, kan hij niet. Dan maar inhouden en terugleggen op Xabi Xabi. Met een geplaatst schot dat over de goal gaat van Edwin van der Sar. Even weer gas geven, snel combineren. Uiteindelijk dus de aanvoerder van Barcelona. Barcelona die een metertje speelt over de goal van Edwin van der Sar. Wembley ervaring, als dat woord al zou bestaan. Daar ligt het bij Manchester niet aan. De ploeg is hier al in het nieuwe Wembley notabene voor de tiende keer. Al die Engelse Cup-finals, en charity shields en soms ook halve finales worden hier gespeeld. Dus daar heeft de ploeg ruime ervaring mee, tiende keer al. Van de eerste negen trouwens vijf keer dat de penalties genomen moesten worden. Dus dat belooft misschien nog wat voor vanavond, zeker met deze stand. De bal er zit is voor Barcelona. Mascherano, passen jongen, want uh, daar komen er twee op je af van wie Valencia er één is, maar het loopt goed af. En aan de linkerkant kan hij de bal kwijt bij Pedro, die met een mooie schijnbeweging nu Hernandez kwijt is en door mag lopen, maar dat nog gek genoeg weer niet doet. En weer de weg terug kiest, die weg terug komt dan uiteindelijk uit bij Piqué in de middencirkel die nu wel met grote stappen naar voren gaat. Op de helft van Manchester aankomt. Daar Ryan Giggs tegenkomt. Besluit om Xabi maar aan te spelen. Dan weer Iniesta. In de as van het veld. Halfwege de helft van Manchester United. Het gaat weer wat om elkaar heen cirkelen. Het gaat weer combineren. En dan Iniesta met een bal naar voren richting via. Via in het schasselgebied. moet dan wel afrekenen met Vidic. In een 1 op 1. Gewonnen in dit geval door Vidic. Meegespeeld naar Valencia. Maar die wordt dan weer fel op de uitgezeten door Abidal. Bal via 1 van de twee over de zijlijn. En daar, waar de scheidsrechter altijd gelijk heeft, volgen wij dus het advies van Kassai. Die zegt dat uh, Valencia dat heeft gedaan. Barcelona heeft hem inmiddels ingegooid en Dani Alves heeft de bal op de borst aangenomen. Als het spel van links naar rechts verplaatst wordt en Xabi gevonden wordt in de as van het veld. Xabi Niesta, die op de halverwege de helft van Manchester staat. Ook uh, Messi komt daar weer, die wordt nu achtervolgd door Evra, soort schaduw. Die geeft hem een tikje, maar dat wordt door de scheidsrechter niet gezien. Of de scheidsrechter zeggen jullie hebben de bal dus kom maar want uh, daar komt Sergio Busquets ook die op het laatste moment niet doorloopt maar de bal breed geeft naar Abidal. Dat haalt de vaart enigszins uit de aanval maar ja is het een aanval natuurlijk het is ook een omsingeling. Terwijl nu Iniesta weer paast en Xavi is doorgelopen. Er een sliding nodig is van Carrick, die is correct en op de bal. En dan kan Manchester United misschien ontsnappen. Maar is er over het middenveld een kop nu wel. Dat Giggs verliest, dan wordt geschoten vanaf dan door Iniesta. In de handen van Van de Sardi die bal dan in relatieve zin nog recht op zich af ziet komen. En er dus niet al te veel moeite mee heeft. Nee, met deze redding ook weet dat hij in elk geval ook nog in de samenvatting voorkomt. Daar gaat Barcelona, althans dat wil. Manchester wil er vandoor. Aan de linkerkant, dat wilde Gix, maar dat was doorzien door Dani Alves. En dus heeft Barcelona het balbezit via aanvoerder Xabi weer overgenomen in de middencirkel. Metetjov 3-4 over de middenlijn. Iniesta meldt zich vlakbij. En dat allemaal na 39 minuten. Zo wordt er gespeeld in een strook. Net iets over de middenlijn. Wordt er nu gekozen voor de paas naar voren. Maar wat onnauwkeurig. Waardoor Manchester United er in elk geval voor zorgt. Met verenigde krachten dat uh, Lionel, Messi, Lionel Messi niet in balbezit komt. Sterker nog het is Park. Die even voor, de, voor hem vreemde kant uh, heeft opgezocht. De rechterkant. Daar wel sterk in balbezit blijft. En de bal bezorgt bij Gitch. Ja, hij heeft long als een paardpark. Hij kan uh, lopen met een werkelijk enorme actieradius. Dat kunnen niet veel spelers. Dus duikt hij af en toe overal op. Dat was eigenlijk een... In PSV tijd al zo. En ook nu jaagt hij een tegenstander tot op de cornervlag Aan de rechterkant de stuip op het lijf. En gaat het eigenlijk de bal over de achterlijn. Maar zoveel druk wordt er gezet dat Barcelona geen kant meer op kon. En de bal... Uiteindelijk wel voor Valdes met een doeltrap die hij genomen heeft naar Daniel Alves. De grote van de middellijn. Bal op de borst aangenomen onder druk van Carrick. Dat is aardig, maar dan de bal terughalen en niet zien dat Rooney daar nog staat is gevaarlijk. Want zo neemt United toch weer over. Maar verspeelt ook Rooney in de middencirkel de bal kan Barcelona nu met 4 tegen 4 naar voren. Messi aan de bal. Messi aan de bal. Messi, oh wat een schitterende paas op Pedro aan de linkerkant van het veld. Die kan de bal binnenhouden, maar zal dan een voorzet moeten geven. Gaat terug naar Messi, die met zijn rug naar het doel staat. Zoekt naar mensen die kunnen schieten, maar vindt hij niet. Omdat Xavi niet met de bal komt. United voldoende mensen terug, maar Barcelona weliswaar op 30 meter van de goal. Nog altijd aan de bal. Savi weer de aanvoerder. Weer Messi. Messi halverwege de helft van Manchester United. Het gaat even heel snel rond. Met een man of vier die elkaar de bal toespelen. Natuurlijk Savi en uh, Iniesta daar altijd bij. En Messi nu. Messi, Messi met een makkelijke beweging langs de Fabio. Maar dan toch maar gegeven op Abidal. Aan de linkerkant weer naar Messi. Gaat even weg bij het strafschopgebied, Krijgt dan een tik op de enkels van Valencia. Gezien door Kassai. Die denk ik voor deze overtreding de eerste kaart van de wedstrijd gaat trekken. In elk geval een vrije trap gaat geven aan Barcelona. Die kaart houdt hij nog even. Even op zak, zodat de man uit waardoor in elk geval nu ook na zijn tweede aanvaring met Kasaï. nog even zonder kaartenlast over het veld kan lopen. Maar die vrije trap blijft wel staan na precies 41 minuten met een 1-1 stand. Na 27 minuten Pedro en na 38-37 minuten Rooney met de gelijkmaker. En nu dus die vrije trap voor Barcelona. Ja, ik, ik heb nog geen herhaling gezien, maar ik denk echt dat dit een kaart was voor Valencia die dus uh, niet komt... Vrij schop Barcelona. Nou weten we van Xavi dat hij dat heel aardig kan. Die heeft dat ook twee jaar geleden In die finale een aantal keren bijna doeltreffend gedaan. Centimeters naast, dat werk. Ook Messi staat erbij. Piqué is mee dat er nog een kan worden. Voor de liefhebbers. Maar wie gaat het doen? Het wordt Xavi. Het wordt een balletje na Sergio. En oh ja, het is een ingestudeerde variant. Die uiteindelijk net niet uitkomt daar waar hij uit moet komen. Dat is namelijk bij Pedro die dan het laatste zetje had moeten geven. De bal komt eigenlijk scheef, schuin recht voor de goal, laag. Er wordt dan in één keer verlengd het strafgroepgebied in. En daar moet Pedro zijn been uitsteken. Nou ja, dat doet hij wel. Maar als dat been wat langer zou zijn geweest, dan had hij heel raar scheef gelopen. Maar dan was het nu wel 2-1 van Barcelona geweest. Het ziet er wel ontzettend simpel uit. Hè. Je moet het even bedenken natuurlijk. Dat hij daar loopt. En het is eigenlijk gewoon een 1-2 op snelheid. Met op het juiste moment uh, starten. En dan speel je een verdediging. Gewoon met twee pases helemaal in stukken. In dit geval ging het dan net even mis bij de laatste pas. En is het dus geen doelpunt, maar een doeltrap. Van Edwin van der Star, die overigens wel weer bij Barcelona belandt. Hoewel voor even omdat Iniesta balverlies leidt... het eh, directe Pasen is richting Rooney, richting het Zassumgebied van Barcelona. Maar Valdes is er snel uit en kan voordat Rooney maar denk, kan denken aan bal aanname schieten, dan wel Pasen. Die bal gewoon wegtrappen richting de helft van de tegenstander. Daar is hij nu op de helft van Manchester United. Daar waar dus weer een overtreding wordt gemaakt, nu door Barcelona. Is via degene die het doet op Fidic, vrije trap daarvoor inmiddels genomen. En Efra gaat zich brutaal melden op de helft van Barcelona. Daar waar hij is met Park. De twee raken de bal ook allebei. Maar uiteindelijk heet het eindstation de vijfde of zesde man. Dat is namelijk een van de assistenten van Kassai. achter de achterlijn van Barcelona. Oftewel, deze combinatie is helemaal op niets uitgelopen. Ook daar een doeltrap en Busquets heeft die bal. Moskets met uh, wat ruimte. Nou ja, dat mag daar, want hij staat halverwege zijn eigen helft. Geeft de bal mee aan Messi. Messi prachtig langs Vidic. Messi nu op snelheid. Komt nog wat te verdedigers tegen. Nee, maakt u zich geen zorgen. Oh, daar is Fia. Komt daar de bal voor de goal. Messi, 2-1. Nee, want hij komt net niet bij de bal. Die bal rolt op 2 meter voor het doel langs en daar wil Messi graag met zijn voeten naartoe. Dat lukt niet op die paas van Fia. Daar wil Carrick die meeloopt. Voorkomen ten koste van alles dat die bal langs Van der Sar voert. Nou ja, dat lukt uiteindelijk, maar het is wel ten koste van veel. Want Carrick raakt geblesseerd en ik denk dat dat komt omdat hij met de doelman in botsing komt. Hij blijft in ieder geval geblesseerd liggen in dat uh, strafschotgebied. Hij krijgt, uh, zie ik in herhaling, inderdaad het been van Van der Sar tegen zijn achterhoofd. Krabbelt weer over rent Carrick en zegt het gaat wel weer. Messi zegt het gaat wel weer. Maar het was een gevaarlijk moment zo in de slotfase van deze eerste helft. Waar met een beetje meer geluk... Barcelona via Messi op 2-1 zou hebben kunnen komen. Ferguson, de 70-jarige manager van Manchester United... heeft dit moment rond Carrick even benut om aan Rooney wat te laten drinken. En samen met René Meulensteen, zijn Nederlandse assistent... hebben ze even op Rooney staan inpraten. Met het idee van, joh, als je nou dit en dit en dit doet... dat hebben wij zo eens gezien in onze analyse. Dan kan je er misschien nog net iets meer uithalen. Carrick staat weer. Van der Sar heeft de doeltrap genomen richting Rooney... Die dan weer wordt afgetroefd door Busquets. Maar de afvallende bal is dan toch weer voor Manchester United met Park. En uiteindelijk met Giggs aan de linkerkant. Maar die komt niet in balbezit omdat Mascherano een stevige sliding inzet op de bal. Met de bal over de zijlijn. Slot van de eerste helft loopt als de bal, terwijl er nu denk ik twee ballen het veld in stuiten Omdat er eentje wordt teruggegooid vanuit de tribune. Dat betekent dat de man die nu aan de bal komt, Fidic, kan kiezen. Want uh, ja, de scheidsrechter legt nu inderdaad even het spel stil. Omdat die andere bal echt een meter lag. Fidic heeft het denk ik helemaal niet gezien. En die vraagt zich nu af waarom in vredesnaam wat die witte, ik? Stil, wat ja. doe ik? ik? Ja. Nou krijgt hij die bal via de bal heel keurig via terug. Nou zo hoort dat, maar ik denk echt dat Fidic in de kleedkamer straks moet gaan navragen wat dat nou eigenlijk was. Zo in die slotfase, Fidic weer aan de bal, terug naar Van der Saar, die wordt opgejaagd door Via En Van der Saar ter hoogte van zeg maar, de rand van zijn eigen strafstofgebied met de bal aan de voet met een knal naar voren. Het is ineens denk ik met die twee ballen. Misschien is het wel een idee om die ene aan Messi te geven. En dat die andere 21 dan een leuke wedstrijd spelen met die andere bal. Dan kijk ik naar Messi denk ik. Ja, en ik denk veel mensen. Veel van de, van de 90.000 die zich zo gaan opmaken voor de rust. Want het is uh, na 45 minuten, uh, ja het is precies afgelopen nu. Want hij fluit inderdaad voor de rust. Kassai op het moment dat ik naar de klok kijk en zie dat de 45 zijn verstreken. Er is uh, geen oponthoud geweest in een verder buitengewoon vriendelijke finale van de Champions League. Daar waar Manchester United goed begon aan de wedstrijd. En Barcelona het angstweet toch echt uit de oksels voelde druipen. zich razendsnel weer herstelde. Uiteindelijk via Pedro op een voorsprong kwam. En juist op het moment dat Barcelona heerste, maakte Rooney uit een van de zeldzame Engelse aanvallen de gelijkmaker. En daarom gaan we dus in Londen rusten met een 1-1 stand. Morgenmiddag, kwart over twaalf, de tribune. Het is een uitdaging, maar het is wel een leuke uitdaging. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media- en sportweek. Weet je, de formule is natuurlijk goud waard. Programmamaker Paul Roosemuller over zijn journalistieke kwaliteiten en levensgeluk. Er moet ook echt voldoende tijd zijn voor het echte geluk, zal ik maar zeggen. De Neestam onthult het geheim van ADO Den Haag... en Rafael van der Vaart over zijn sterrenstatus. Je moet gewoon plezier hebben en uh, in mei komt dan het beste naar boven uh, vaak. Morgenmiddag... 14 oktober 12, de pest begint. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?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 Het is ruim twee over half negen, Mariel Hageman met het NOS-journaal. In de Noord-Afghaanse provincie Takkar zijn bij een zelfmoordaanslag op het kantoor van de gouverneur zeker zes mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn het hoofd van de politie in Noord-Afghanistan en twee Duitse militairen. Een Duitse generaal raakte bij de aanslag gewond. Op het moment van de aanslag was er een bijeenkomst bezig van topfiguren van de politie en het lokale bestuur. De zelfmoordenaar zou een politieuniform hebben gedragen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de Taliban. In Hamburg worden mensen opgeroepen bloed te geven... in verband met de uitbraak van de EHEC-bacterie. De bloedbank in de stad zegt nu nog voldoende donateurs te hebben... maar als het aantal besmettingen verder oploopt, kan er een tekort ontstaan. In Duitsland zijn vandaag nog vier mensen aan de darmbacterie overleden... waarmee het totaal aantal slachtoffers op tien komt. Honderden Duitsers zijn ziek geworden... en sommige van hen verkeren in levensgevaar. De EHEC-bacterie, een gevaarlijke variant van de E. coli-bacterie... kan onder meer darmbloedingen en nierklachten veroorzaken. De breuk in een leiding van een rioolwaterzuivering bij de Westerschelde is gedicht. Door het lek stroomt sinds gistermiddag vervuild water de Westerschelde in. Volgens het waterschap Brabantse Delta is het een noodoplossing... en moet vannacht duidelijk worden of het lek goed is gedicht. Pas dan kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Het rioolwater vormde vandaag een grote zwarte vlek in het oppervlaktewater. Het waterschap verwacht dat de vervuiling snel verdunt en dat de milieuschade meevalt. De Servische regering wil achterhalen van wie oud-generaal Mladic al die jaren bescherming heeft gekregen. President Boris Tadic gaat een onderzoek instellen. Tegen de NOS zei Tadic dat hij ervan overtuigd is dat Mladic hulp heeft gehad van officieren uit het leger of van hoge politiefunctionarissen.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 Het is uh, bijna zes over half tien. We zitten in de rust van de Champions League finale... tussen Barcelona en Manchester United. Hier in de studio Tony Bruinslots. Uh, Tony, je hebt driftig zitten schrijven. Ook zitten genieten, hoop ik. Ja, het was een spectaculair begin. He, zeer zeker van Manchester United. Dat leek op de openingswedstrijd van Rome van twee jaar geleden. He, de eerste tien minuten met een fantastische vrije lange bal... van Van der Zaar in de diepte. Die werd net... Uh, door Waldes tegengehouden op de rand 16 meter. Dus ze deden inderdaad wat we het vooraf ook hadden. Hè, de enige manier om wat jij zei, om Barcelona af te stoppen is van begin af aan... paf, vol erop. Ja. Dat gebeurde ook. En de tweede kans was dus een mooie steekpas van Giggs... Hè, die verwonderlijk dus op het middenveld staat... en zijn tegenspeler is Xabi. Hè, die moet dus eigenlijk de regisseur van Barcelona uit het spel spelen... en dat kan hij niet belopen, dat kan hij niet aan... En Rooney moet veel werk doen om uh, Busquets uh, in de driehoek te bespelen. Maar uh, vanuit toen Barcelona ja, ging domineren... het spel in handen nam op de wijze waarop ze graag de tegenstander... op de 16 meter willen neerzetten, tegen de middenlijn aanspelen. Komt er een diepe bal, ingooibal, staan desgeorganiseerd... nemen geen actie naar de goal toe, op randje buitenspel 1-2 gigs met Rooney... Mm. En een, uh, ja, vanuit het niks een prachtige goal. En de wedstrijd is weer uh, open, 1-1. Ja, maar je vergeet even de 1-0. Want die hadden we natuurlijk ook nog. Ja, de 1-0 was ja, dus... Je zei gelijk van, hé, hey, die heb ik al gezien, die goal. Ja, die heb ik gezien. Ik heb hem namelijk getekend. En uh, ja, het was typisch een uh, ja, Pedro-Johnny-Rub-actie. Aanval over het midden-midden. Uh, Evra, die ging mee met, uh, met Messi in de, in de spits in. Fiedritz moet de linksbackplaats overnemen. En over zijn zwakke linkerbeen mm. tikt Chabi hem in. Het was eigenlijk de goal die ook drie weken, twee weken geleden... in Camp Nou tegen Real Madrid gespeeld was. Ja, Xavi speelde hem in, Pedro maakte hem af. Hetzelfde. Ja, dus het is identieke goal als de manier waarop ze speelden tegen Real Madrid. Kopie. Dus dat zijn gewoon ingestudeerde patronen eigenlijk. In gestudeerde patronen, in hun kwaliteit, wat ze kunnen. Ja. Hoe, hoe is het mogelijk um, um, dat Manchester United nog in de wedstrijd zit? Is die ene, die ene kans, die ene goal, is die dan... Het ja. moment geweest uh, waardoor Barcelona even schrok. Dit is de kwaliteit van, uh, van, van, ah, van, van Manchester United als topclub. Als topclub heb je dus gewoon aan één moment genoeg... om uh, ja, een wedstrijd te doen kantelen of weer in de wedstrijd terug te komen. Ja, ja. Omdat je kwaliteit hebt, maak je die goal. He, de de 1-2 met uh, Rooney en, uh, en Giggs was perfect. He, ondanks dat uh, Giggs op het randje buiten spel stond in de aanspelmoment. Maar aan de andere kant is het zo dat uh, ja, Barcelona toch gedomineerd heeft... op het moment dat, uh, ja, dat, dat Manchester totaal geen controle meer kon krijgen... tegen de meerderheid op het middenveld van Barcelona. Je zag op de, op de bank ook Ferguson toch redelijk in paniek. Ja. Uh, je zag het net ook bij uh, uh, Meulenstein die nog even op Rooney uh, uh, inpraat. Uh, Ferguson die Rooney nog even bij zich roept. Ze hebben het, je hebt niet het gevoel dat ze het echt onder controle hebben. Hè? Nee. Nee, ze hebben steeds een man te kort. Rooney heeft moeite om uh, met Busquets mee te gaan. Maar is natuurlijk een goede speler van achteruit om in te spelen. Verdedigend een stuk minder, maar in de opbouw een stuk uh, extra. En dan zie je dus zelf ook zo dat uh, Giggs moeite heeft om Xabi te volgen. Gerrick gaat in de positie tegen Iniesta. In die positie die Gerrick vrijlaat om naar Iniesta of Xabi te gaan... die Giggs laat lopen, daar komt Messi in. En Messi kan altijd aangespeeld worden. En, dus en als je, je, je Messi laat draaien en ja. gezicht, gezicht, ben je verloren. Face-to-face ja. ja. face of cara de cara, ben je verloren met Messi. Wil jij nog eens even vertellen, je, je hebt een keer met Cruijff gesproken over Messi. En Cruijff heeft een hele speciale reden waarom Messi zo ongrijpbaar is. Ja, kan je dat nog eens één keer uitleggen? Nou, dat is namelijk zo, dat je ziet dus dat uh, als je een gewone voetstap maakt... He, zijn kleine jongens, zoals Maradona en Messi, die maken een driekwartstap... Dus eigenlijk één keer op de drie stappen kom je gelijk met hem uit... wil je hem zou kunnen blokken. Daarnaast heeft hij de kwaliteit om zowel te dribbelen binnenband, buitenkant... en rechts en, en linkerbeen, dat maakt geen uit. Ja. Dus hij is altijd in het voordeel, op het moment dat jij wil blokken... dan uh, kapt hij hem gewoon uit in naar de andere richting. En ja. dat komt door zijn kleine, kleine, de kleine pasjes dat, die hij maakt. Kleine pasjes. Ja, ja. Dus eigenlijk zou je een kleine jongen op hem moeten zetten als verdediger. Uh, een, een type als Mascherano van het Argentijnse zelfstal, als je die tegenover hem zet, dat zie je ook in de Argentijnse ploeg. Maar je ziet dan ook natuurlijk in de Argentijnse ploeg ja. dat doordat Iniesta en Chabi ook steeds aanspeelbaar zijn, Messi bij Barcelona een super hoofdrol speelt. En bij Argentinië vaak de bal krijgt en het alleen maar moet uitzoeken. Ja. He, dus de teamcombinatie die helpt hem heel veel om net dat halve metertje de vrije ruimte te hebben. Ja, ja. Wie, wie, wie vind je tot nu toe uitblinken? Van de 22 die je bezig hebt gezien? Nou, uitblinken. Het is zo dat uh, in, in dat geval Messi uitblinkt... doordat hij steeds in balbezit gaat komen. En de tijd geeft dat Barcelona in zijn... Ja, ...liefelijke positie wil gaan komen op de rand 16 meter. Ja. En je ziet dus ook hoe gevaarlijk tegen Engelse ploegen... ...de voorzet achterlangs bij de verdediging is. He, dat twee dus drie twee, keer twee, van de ZAR ja. ja. ja. helemaal gestrekt voorlangs moeten ingrijpen... ...omdat positioneelse verdedigers daar heel uh, zwak in zijn. Wat voor indruk maakt van de ZAR op jou? Uh, uh, passief achterwaarts, ook achterwaarts spelend. Net als uh, het heel Manchester, die dus achteruit loopt. Goed. Oké, okay, nog een kleine vier minuten en dan de tweede helft van Manchester United Barcelona. Free en all right now, kwart voor tien. Tony, jij wilde nog even wat kwijt voor je verwachting voor de tweede helft. Ja, de eerste helft was het zo dat de goal die we tegen kregen... georganiseerdheid van die de, de Barcelona-defensie, ja. die we, ja. ja. En uh, nu is het zo dat uh, ik verwacht toch dat Giggs... ondanks dat hij voetballend fantastische uh, passes kan geven... conditioneel, in samenwerking met Rooney... dat dat de eerste wissel gaat, gaat komen aan de kant van Manchester United... Om uh, tegenspel te bieden op de meerderheid. wat Barcelona op het middenveld creëert. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan zien of die wissel uh, er ook uh, inderdaad uh, komt. Bas Stigler en uh, Ronald van der Geer. Manchester United was wel erg snel terug, hè? Die hadden er duidelijk zin in. Uh, Barcelona heeft uh, nog even in de katakomben gestaan. terwijl United al minimaal twee minuten op het veld stond. Maar ja, de regels zijn dat je na 15 minuten weer moet beginnen. Daar hebben ze zich keurig aan gehouden, want iedereen is er. De bal is er. Die is meegenomen door Kassai, de scheidsrechter. en Dat betekent dat we gaan beginnen met de tweede helft. 1-1 de stand door de goals van Pedro, minuut 27, Rooney, minuut 33. En Barcelona gaat aftrappen voor dit tweede bedrijf. Leren via Messi hebben zich bij de bal gemeld. De scheidsrechter zegt we kunnen en dus kunnen we. En dus rolt de bal weer. Tweede helft begonnen op Wembley. Met mousquets naar de rechterkant waar Dani Alves kan aannemen terug kan geven. Analfes in de as van het veld op eigen helft. Kijkt wat om zich heen. Ziet dat Rooney in zijn rug komt. Uh, maakt toch wat stapjes om ook van de middellijn over te gaan. Dan Abidal. Abidal sloft wat naar achteren en geeft niet helemaal zonder risico de bal aan Xavi. Die dan uh, nog altijd wel op eigen helft. balletje even aan de voet heeft. Uh, Mascherano die zich dan wel bijna vergist in park. Maar omdat hij er langskomt, dan ook direct wat ruimte heeft. Mascherano nog altijd. Mascherano aan de rechterkant van het schaatsomgebied Geeft een voorzet. Die uiteindelijk door Ferdinand tot corner wordt verwerkt. Hij had last van park, maar omdat die bal eigenlijk gunstig meeviel, kon hij ineens in een vrije ruimte opstomen richting de achterlijn. Nou, uiteindelijk levert deze actie van de Argentijn Barcelona een hoekschop op. Ja, als je op het middenveld al iemand tekort komt... dan kun je ook niet even iemand laten uitstappen of een komende man van achteruit. Want dan heb je helemaal je handen meer dan vol. En dus mag hij wel heel ver doorlopen. Het oog nogal knullig eerlijk gezegd. In de eerste minuut na rust. Balbezit voor Barcelona via de hoekschop die kort wordt genomen. En dan uiteindelijk voor de voeten van Iniesta komt... die hem weer terugbrengt aan de rechterkant... Daar waar de hoekschop vandaan kwam. Messi, dribbeltje. Xavi, 20 meter van het doel. Xavi, kijk, je ziet hem kijken en ziet dan dat Pedro vrij is aan de linkerkant van het Wie die krijgt de bal, die draait naar binnen, legt hem terug. Er wordt een geschoten twist, dat zou moeten gebeuren via Iniesta. Dat schot wordt geblokt, omdat eerst Busquets dreigt te gaan schieten, maar over de bal heen stapt. Dat oogt nog alsof dat per ongeluk gebeurde. Maar daar was dus geen sprake van, maar de knal van Iniesta geblokt. En Pedro die inmiddels het uh, leer van Barcelona weer heeft overgenomen en dat Busquets... De bal had veroverd voor de Catalanen. Daar is Messi weer met een versnelling. Messi een man kwijt. Dat is Garrick Dan verplaatsen naar Piqué. Linkerkant schaps op gebied. Piqué legt terug. Xavi gaat schieten. Xavi wil dat. Buitengewoon gericht doen en met een curve in de verre hoek. Maar uiteindelijk stapt Fidic uit. En Garrick stapt uit. En via een van die twee gaat die bal over de achterlijn. En dus in een hele korte tijd. Want we spelen pas twee minuten in de tweede helft. De tweede corner voor Barcelona. Te nemen nu vanaf de rechterkant door Xavi. Piept het kraak achterin in het begin van het tweede bedrijf bij United. Dat mag duidelijk zijn. Xavi krijgt die weer steun van Messi voor een korte variant. Dat is inderdaad het geval. Messi krijgt de bal. En geeft hem terug aan Xavi die nu de hoogte van de 16 meter lijn staat. En dan de bal weer teruggeeft aan Messi. Messi naar Iniesta. Iniesta wordt achtervolgd nu. Door Hernandez, dat was de enige van United die nog voorin was blijven staan. Maar ook nu mee terugkomt, dan is er toch nog ruimte gevonden bij Messi aan de linkerkant. Gaat de bal weer naar Xavi, die kan hem aannemen op 16 meter voor de goal. Bal voor de goal, Piqué wil koppen. Bal wordt weggekopt door Manchester United. En dan heeft Piqué bovendien zijn tegenstander een duw gegeven, dat was Vidic. Maar Manchester United krijgt een vrije schot. Dat zal de ploeg van Ferguson goed doen, dat zal Edwin van der Sar goed doen. Want hij zal toch het gevoel krijgen dat hij na nog geen drie minuten voetbal in de tweede helft voldoende mensen van Barcelona op zich af heeft zien komen. En daarom stuurt hij iedereen nu maar weg, inclusief zijn eigen ploeggenoot, om een doeltrap te nemen. En in de hoop die heel ver, tenminste dat ik het even op, op de helft van Barcelona te laten belanden. Hij kiest uiteindelijk toch voor de uitzakkende Viedic. die geeft de bal dan terug aan van de Saar die nu buiten zijn strafsbosgebied is en eigenlijk een, een aardige bal over de grond geeft richting park park Gix en Gix stuurt Rooney weg aan de linkerkant Rooney met Piqué Rooney is er langs Rooney is er langs nog altijd in het strafsbosgebied en dan gaat de bal over de achterlijn en is het Rooney zelf. Die was laatste geraakt heeft. Hij was even in een 1 op 1 met uh, Piquet. Ja, en Rooney in een 1 op 1. Dat wil nog wel eens een leuk avontuur voor de Engelsen opleveren. Nou, in dit geval lukte het met Piquet wel. Maar de hulp die er vanaf West kwam uiteindelijk. Dat was ook voor Rooney te veel. Maar Barcelona levert nu weer in bij Park. Het blijft toch ook wel een fantastisch fenomeen. Natuurlijk Wayne Rooney, het gemak waarmee hij... Die... Met zijn kleine gestalte toch ook. Net als dat Messi aan de andere kant kan weliswaar op een andere manier. Maar toch zijn tegenstanders de hielen kan laten zien. Natuurlijk wat krachtiger is. En dat, dat een beetje zo'n zo kleine bokser. Ook dat is natuurlijk een genot om naar te kijken. En nu was hij er toch echt even langs. Maar zag dus geen kans. Om die bal daar in de doelmond af te leveren bij een van zijn medespelers. Barcelona nu op de eigen helft in balbezit. En zowaar van Manchester weer eens 6-7 mensen op die helft om daar druk te zetten. Dat hebben we toch al een tijdje niet meer gezien. Messi komt zelfs nu de bal op de eigen helft halen. Breed aan Xavi, breed naar Piqué. En aan de linkerkant, Abidal zou kunnen. Nee, de bal kan zelfs terug naar Xavi. Dat is goed gezien door Piquet. Xavi nu ineens met ruimte om wat meters te maken. Halverwege de Engelse helft. Dan via aangespeeld. Die neemt de bal eigenlijk wat ongelukkig aan. Komt op de voeten van Iniesta. Die zou wel willen schieten. Maar bedenkt zich op het laatste moment. Geeft de bal binnenkant. Bek komt wel langs Fabio. Maar is niet te beloven voor Pedro. Doeltrap voor Van der Sar. En applaus voor iedereen bij Barcelona. Toch voor de gedane moeite. Je ziet bijna niet dat de spelers echt op elkaar mopperden. Het is vooral applaus voor de inzet en voor het inzicht. En dat het een keer wat minder is uitgevoerd. Ja, dat is nou eenmaal onderdeel van het spel. Want als alles zou lukken, dan zou elke wedstrijd met een nulletje of 21 gewonnen worden. Gelukkig worden er fouten gemaakt in het voetbal. En dat maakt deze sport juist zo leuk. Edwin van der Sart. Namens Manchester United nu echt bezig aan zijn laatste 45 minuten, officiële minuten, in zijn lange loopbaan. Die Edwin van der Sar heeft een doeltrap genomen. En ziet tot zijn schrik dat eigenlijk binnen drie seconden die bal alweer terug is. Nadat er drie, vier spelers van beide ploegen even aan zijn geweest. En nu mag hij het dan uit zijn handen gaan proberen na uh, bijna 51 minuten. Nee, hij legt hem toch weer op de grond en gaat met een trap proberen die bal op de helft van Barcelona te krijgen. Ook in de tweede helft zit er voldoende snelheid in het spel. Daar ontbreekt het vanavond zeker niet aan. Dat er een overtreding die wordt gemaakt door Hernandez in het duel met Daniel Alves. Vrij stop voor Barcelona. Mascherano wachtte de bal halverwege zijn eigen helft. Breed naar Piqué. Klok inmiddels over de 50 minuten heen. Dat betekent dat we nog maar 40 minuten kunnen genieten. Nou ja, hoewel, met deze stand duurt dat allemaal nog wat langer natuurlijk. Piqué aan de bal, kort 1-2 met Chavi. Weer terug naar Chavi, die twee meter naar achter loopt. Daardoor uit het bereik blijft van Park. En de bal probeert in te leveren bij Via. Via komt met de bal, krijgt een heel klein tikje. Geen overtreding? Nee, geen overtreding. Overname met Carrick. En een diepe bal ineens, dat is een goede bal. Naar uh, Hernandez, die dan zo schrikt dat die bal nog aankomt. Ook omdat Mascarado eronder doorgaat, dat hij hem niet kan binnenhouden. Staat dicht bij de zijlijn. Ingooi voor Barcelona aan de rechterkant. Dat doet uh, Alves in uh, de voeten van Via, die eventjes vanaf de rechterkant naar de as is gekomen. En sterker nog naar achter is gekomen om die bal aan te nemen. Abidal linkerkant opgejaagd, maar niet voldoende door uh, Valencia. Bal weer terug naar Piqué. Piqué, Valdes en dan is er altijd weer een vrije man aan speelbaar. In dit geval stond Busquets alweer te wachten. En die heeft die bal nu aan de voet. In de middencirkel nu dichtbij is Messi. Krijgt hem even zo hard weer terug. Xavi moet dan die steekpaas wel gaan geven richting uh, Alves. Alves aan de rechterkant. We zijn inmiddels op de helft van uh, Manchester United aangekomen. Als Messi maar weer eens versneld. Messi, iedereen ziet hier laat zien. Messi nog altijd en dan uiteindelijk een steekbal wil geven vanuit de as naar de linkerkant. De linkerkant naar Pedro. Nou, daar zit dan even Manchester United tussen. Maar dat bal bezit voor die Engels zeg maar voor even. Uniesta krijgt de bal alweer op 35 meter van het doel. Een korte combinatie opnieuw met Messi. Daar komt Daniel Alves vanaf de rechterkant. Die verschijnt bijna vrij voor het doel en schiet maar schiet op Van de zaad. Dan komt hij wel voor de voeten van Messi en dan wordt hij overgekopt door Evra. Weggekopt liever, maar de bal gaat uiteindelijk toch over de achterlijn. Maar dicht bij de cornervlag en levert dan een hoekschop op voor Barcelona. Ongelooflijke kans weer, omdat iedereen bij Manchester de rechtback van Barcelona over het hoofd ziet. En als Van der Saar nog redt, de rebound nog bijna verzilverd door Messi... Maar uiteindelijk dus slechts een hoekschop die inmiddels weer genomen is. Opnieuw kort. Dat doen ze dan de laatste tijd in ieder geval in de tweede helft erg graag. En de bal weer voor de voeten aan de linkerkant van Xavi. Misschien ook slimmer als je weet dat Fernand en Fidic daar zullen heersen. Dan moet je het op een andere manier doen. En op deze manier hebben die twee toch wat statische centrale verdedigers van WCSU. United dit helemaal niets in de melk te brokkelen. Balbezit voor Barcelona met Dani Alves. 10 meter over de middenlijn aan de rechterkant even inhouden. Omdat Rooney in zijn buurt is. En Pas is vervolgens meer een combinatie met Garrick aan het worden... Dan omdat het een pas is op een medespeler. Uiteindelijk kan Manchester de bal houden via Garrett met Park. En nu Rooney en Park. En opnieuw Rooney die de middenlijn oversteekt met de bal als een voet. Maar blijkbaar niet aan het het touwtje heeft. Want hem uiteindelijk toch weer moet inleveren en moet laten aan de tegenstander. Daar is Xavi. Xavi-Iniesta. Weer Xavi. Ruimte. Ruimte. Ruimte. En aan de linkerkant gevonden... De heer Pedro, die naar binnen duikt, met de bal aan de voeten meegeeft weer. staat. staat. gebeurt allemaal in een soort omsingeling van dat doel van Manchester. Elke keer van meter of 20.25. Zo af en toe iets dichterbij. Kijken of er iemand kan schieten zoals Messi nu van 20 meter. Messi doelpunt! Messi 2-1 voor Barcelona! Een venijnige knal! Van 20 meter waar Van der Saar het antwoord op moet schuldig blijven. Die bal die zeilt in de linkerhoek van de keeper. En natuurlijk gaat Van der Sar er naartoe. Maar de bal heeft te veel snelheid. Misschien ziet hij hem niet komen. Goed. Maar de bal gaat erin. Onberispelijk goed geschoten. Door Messi. Die ook de ruimte krijgt om dat te doen. Want hij wordt aangespeeld. En ziet om zich heen eigenlijk in een paar meter iemand staan. En besluit dan nog even een kleine versnelling eruit te gooien. Even een stapje naar binnen. En dan boem. Raak. De bal is niet eens perfect in de hoek. Van der Sar staat wat aan de rechterkant van zijn doel en komt dus aan de andere kant net te kort. Dat ziet er niet ijzersterk uit, dat moet je erbij zeggen. Messi zet Barcelona met een knal op 2-1. En ik denk dat als Van der Sar dit moment nog eens terugziet op de televisie, dat hij ook denkt, oei, had ik daar niet dichterbij moeten zitten. Hij gaat wat laat en steekt niet de arm helemaal uit. En daardoor kan die bal nog net langs de arm van Van der Sar. En kan Lionel Messi, en ja, je moet wel heel eerlijk zijn... als er iemand moet scoren in deze finale, dan is hij dat natuurlijk wel. Omdat hij een fantastisch seizoen dan ook bekroont met de wedstrijd van het jaar... en in ook geval een goal in de wedstrijd van het jaar. Het is overigens ook nog een wedstrijd waarin hij uh, nu met dit twaalfde doelpunt... in de Champions League dit seizoen een uh, record evenaart dat Ruud van Nistelrooy nog had staan in dienst, notabene van Manchester United... in het seizoen 2002-2003. Twaalf doelpunten in één jaar. Goed, we gaan weer terug... Naar deze Champions League editie, even 12 doepen dus in de Champions League. Die heeft Messi nu ook. Manchester United probeerde in elk geval Hernandez in uh, stelling te brengen. Het blijft even bij proberen. En uh, voor het eerst sinds lange tijd kunnen we Victor Valdes weer eens even noemen. In het groen gestoken keeper die nu dus een uh, doeltrap en vrije trap mag gaan nemen voor Barcelona. Wat doet Ferguson, is de vraag. Aan de overkant meen ik, en dat is echt ver weg, Scholes te zien. Dat is er eentje die er ook twee jaar geleden in kwam in de finale in Rome. Toen in de slotfase nog een behoorlijke schop uitdeelde aan Busquets overigens. Gefrustreerd als hij was toen hij erin kwam, toen de wedstrijd al beslist was. Dat is een van de warmlovers aan de kant van Barcelona. En is dat na die dictatie bijlopen? ja Dat zijn de twee die Barcelona, of die bij Manchester United, pardon, de dugouts zijn uitgestuurd. Want ja, wat moet je als je 2-1 achter staat en er ook het gevoel hebt dat je daar nog niet mee mag motteren. Ook Messi alweer in het balbezit gekomen voor Barcelona. Iniesta, de hoogte van de middenlijn gebeurt dat allemaal opnieuw meegegeven van Messi. Klein Kleinversnelling, tweemaal kwijt, tweemaal kwijt. Overtreding van Valencia. Dat is zijn vierde in een verder over een zeer eerlijke wedstrijd. Want dat moeten we erbij zeggen. Er dus worden nauwelijks overtredingen gemaakt vanavond. Maar als ze dan al komen, dan komen ze van die man uit Ecuador, want die heeft er nu echt al vier achter zijn naam. En hij uh, heeft het uh, tot nu toe nog zonder kaarten mogen doen. Casai heeft wat dat betreft uh, wel wat uh, meedogen. Met die uh, rechteraanvaller dus van uh, Manchester United, terwijl Barcelona de bal weer rondspeelt. Manchester United dus twee goals tegen in deze wedstrijd. Terwijl het in de hele campagne tot nu toe, en dat is toch knap, maar vier goals tegen kreeg. De helft ervan dus nu ook alweer in deze wedstrijd geïncasseerd. Daar mijna, een mooie beweging van uh, Villa, waar uh, Evra niet instapt. En dan kan Manchester United er zo waar uit. Met een lange bal richting de linkerkant, daar waar Rooney en Gigs zich ophouden. Maar geen van twee slaagt erin om die bal eigenlijk tussen drie Barcelona-spelers onder controle te krijgen. Waardoor hij over de zijlijn gaat en uh, er inmiddels is ingegooid door Alves. Bal op het hoofd van wie? Nou ja, niemand op de voeten van Xavi. Die eigenlijk tussen drie mannen in de bal niet kop, maar wegtrapt. Die komt dan met een gelukje omdat Fabio wegleidt bij Pedro. En dan ligt de ruimte voor Barcelona. Elf minuten na rust. Pedro kruipt naar binnen. En wil dan de steekbal geven. Daar komt hij niet aan toe. De bal wordt door Abidal opgevangen. Maar die staat dan buiten spel. Ja, die was heel slim meegenomen. En die had eigenlijk de bal we willen hebben die niet kwam. Toen stond hij buiten spel en toen de paas wel kwam met een gelukje voor zijn voeten. Toen zei de grensrechter aan de overkant en dat heeft hij goed gezien. Buitenspel, vlag omhoog, vrije schop voor Manchester United, vrije schop voor Edwin van der Sar. En Manchester dat uh, kijkt nu naar de kant waar mensen bewegen, maar nog niemand aanstalt te maken om te gaan invallen. Hey, een uh, extra persoon in het veld, ja. het is weer zover. Er is weer een aandachttrekker die nu richting Messi gaat en Messi een sjaal omdoet. En Messi blijft daar gewoon onbewogen bij. Er is een man met een Superman shirt. Ik weet niet of dat enige historie heeft, maar hij zal wel weer een boodschap hebben. Kassai maakt ook even een einde aan de wedstrijd. Dan komen er nu een paar stewards het veld op je Maar handen. waarom duurt dat 30 seconden? Dat duurt heel lang, ja. Want hij was al enige tijd op het veld. En nu, nou dit gaat wel buitengewoon vriendelijk. Ik heb dit in Zuid-Afrika bij een wedstrijd die Kassai leidde. Tussen Duitsland en Spanje ook meegemaakt. Deze man moeten ze nu nog ontvouwen, denk ik. Jij wijst op Messi. Ik wijs op de monitor. Want wat doet de UEFA? Vooral niet in beeld brengen. Nee, nee, nee. Vooral niet in beeld brengen. Maar laat u niet in de luren leggen. Het is echt gebeurd. Maar de UEFA, zoals we dat kennen van de UEFA, houdt dat vakkundig buiten beeld. En komt dan voor maar eens met een herhaling van een goal. Nou, is hartstikke leuk. Maar dat is niet waar wij met z'n allen hier naar zaten te kijken. Nou, is die man het veld af? Dat gaat overigens zeer vriendelijk. Want we hebben ook nog wel eens gezien. Dat ze dat, die bewakers afgeschopt worden. Ja, dat dat was zei ik net in, in Zuid-Afrika toen Kasaï Duitsland-Spanje ja. vloot. Die man uh, nu gaat die, heel netjes. Die heeft nooit meer een heel bot in zijn lichaam gehad. We voetballen weer met 11 <laughs> tegen 11, geloof ik, heb ik de indruk. Ja.